Jezus, Yeshua, is een grote bevestiging van de waarheid van de Torah. Want Jezus is de belichaming van Gods onderricht, Gods Torah, Gods wet. En gezet is, is inderdaad verbondsliefde. Veel mensen zeggen, ach, als het erop aankomt, heb je de Bijbel niet nodig als er maar liefde is. Uiteindelijk gaat alles om liefde. Dat hoorde ik een jaar of vijftien geleden, toen ik met vakantie was in Italië. Was, kregen we kregen een gesprek en uh, die man zei, ja, ik ben niet zo'n bijbelezer, maar het is ook niet zo belangrijk. Die, als je maar vasthoudt, de liefde, want daar gaat het toch over in de Bijbel. Ja, wat moet je daartegen zeggen? Maar wat die man niet begreep is, dat de liefde in de Bijbel liefde is. Het is geen algemene menselijke liefde, het is Gods liefde, uitgedrukt in zijn verbond. En Jezus is de Amen op wat God heeft beloofd in de Torah. Simpel? Nou, je kunt zeggen ja, het is heel eenvoudig, maar simpel ook weer niet. En waarheid in de Bijbel... Je zou bijna denken, heeft God dan in al, die, in al die eeuwen gelogen wat hij heeft geopenbaard aan Mozes en via Mozes aan Israël? Natuurlijk niet. Alles wat in de Torah staat en wat de profeten zeggen, dat is niet gelogen, dat is allemaal waarheid. Nou, hoe kan het dan dat sinds Je Jezua de waarheid is gekomen? Maar waarheid, lieve mensen, en Levi heeft het zo mooi gezegd, onder woorden gebracht: waarheid is Gods trouw. God doet wat hij heeft beloofd in de Torah en in de profeten. Alles komt uit. Hij heeft zijn zoon gezonden, verwekt in de maag Maria en zijn zoon is dé grote amen op al Gods belofte. Ik lees om te beginnen een stukje voor uit Jezaja hoofdstuk 2. Het woord dat Jezaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren, het huis van Yahweh, vaststaan als het hoogste der bergen en er zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen: Kom, laten we opgaan naar de berg van Jaweh, naar het huis van God Jacobs, opdat Hij ons leren, opdat Hij ons leren, Hij ons leren, aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Dus het gaat om het perspectief, het gaat om een prachtige belofte. Straks wanneer Gods koninkrijk opgericht wordt in het land Israël en op de aarde. En nu komt het mooie vers, vers 3b. Want uit Sion zal de wet, de Torah dus, uitgaan en des Here woord uit Jeruzalem. Ja, het staat hier niet in dit hoofdstuk althans, wel in hoofdstuk 11 van Jezaja en andere hoofdstukken, maar dat koninkrijk wordt natuurlijk opgericht als Jezua terugkomt. En dan zal Gods wet, Gods tora, de wet zijn. Het zal een godsdienstige wet zijn van Yahweh. Het zal ook een burgerlijke wet zijn voor zijn volk en voor de anderen die op aarde leven. Want dan zal toegepast worden zoals Yahweh het zelf wil. We hebben geen burgerlijke wetten meer nodig die we nu kennen, die om de zoveel tijd moeten worden aangepast. Dat zal dan niet meer nodig zijn. En hij zal richten tussen volk en volk en rechts spreken over machtige natieën. Dan zullen zijn zware tot ploegscharen omsmeten. Wat een beeld hè, prachtig beeld. En het speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob komt, laten wij wandelen in het licht van Yahweh. Wie is Yahweh? De God van de verbondsliefde. Wie is Yahweh? Is hij de, de schepper? Ja. Is hij de, de God die bestaat? Ja. Maar dat is niet de echte betekenis van Yahweh. Want Yahweh komt van het Hebreeuwse werkwoord zijn. En dat betekent veel meer dan God die is, die bestaat. En ik zou zeggen, wat? Het is niet moeilijk. God is Yahweh, is het zijn. Ik ben die ik ben, ik ben die ik zal zijn. Omdat God een God is die er is voor ons. Voor jou, voor mij. Hij is betrokken bij ons. Hij is betrokken bij zijn schepping, maar ook bij de schepselen van zijn schepping. Hij is de God van de verbondsliefde, van de trouw, eeuwige trouw, de goedertierenheid de trouw. Want goedertierenheid is ook een vertaling van de Gezet. Zoals een vader in zijn gezin er moet zijn voor zijn vrouw en kinderen. Hij moet erbij zijn. Hij is geen vader die bestaat. Ja, elke vader die een kind verwekt heeft, die bestaat, zolang hij leeft. Hij bestaat. Maar er heeft een vrouw niks aan, er hebben kinderen niks aan als een vader alleen maar bestaat. Er moet een vader zijn die er is voor zijn kinderen. En zo is Yahweh. Hij is Abba vader, hij is Abba. Hij is de vader die er is voor ons. Dat betekent een vader die er niet een keertje is, maar die er altijd is voor ons. Ook nu. In zo'n God geloven wij. Is dat niet heerlijk? Dus als we deze profetie uit Jezaja lezen, dan... Denken wij aan Yahweh, denken wij aan Abba, vader. U kent de naam, een zoon van David, dat was Absalom. Abshalom, Abba, vader van vrede. Maar die Absalom was niet de meest voorbeeldige zoon van David die je maar kunt denken. Maar Yahweh is de echte Abshalom, De echte vader van vrede. En het vrederij komt ook. Ook in die betekenis van afwezigheid van oorlog, zoals we net gelezen hebben. Mijn preek vanmorgen is een behandeling van Johannes hoofdstuk 14, dus we gaan nu naar het Nieuwe Testament. Misschien denkt u van, ja maar waarom, waarom die lange aanloop als het over Johannes 14 gaat? Nou, ik hoop dat u straks toch het verband gaat zien, want die is er wel. En dat kwam wel goed uit wat Levi naar voren bracht verborgen. U weet dat de discipelen van Yeshua uh, drie, drieënhalf jaar met hem optrokken. En die kregen wat te horen. Dat hadden ze nog nooit gehoord. Nog nooit had een profeet zo gesproken als Jezus. Nog nooit. De inhoud, de wijze waarop, zijn gezag. En dan alles bevestigd door wonderen en tekenen en genezingen. Iemand die zo geweldig leefde, opleefde aan de, wat God vroeg in de Torah. Maar dat is, dat is het bewijs van zijn Messiaschap. Er moest een Messia zijn die beantwoordde aan de Torah. Dat moest de Messia zijn. En dat deed hij. En toch werd hij zo door velen afgewezen. En zo begint het ook in de proloog he, van de Johannes Evangelie. Dat wilde overigens niet zeggen dat die afwijzing blijft. Maar, helaas is dat wel gebeurd. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, uh, aan het eind, hij zegt, ja maar ik ga weer heen, ik ga naar de vader. En daarvoor had hij ook gesproken over het feit dat hij overgeleverd zou worden. Pff, nou volgen we uw heer. Al die maanden, al die jaren. En u wordt u overgeleverd. Wat bedoelt u? Gaat u terug naar de vader? Gaan we u missen? Wat, wat, we hebben op u vertrouwd. We, we hebben op u gebouwd. Maar waar gaat u nou naartoe? Wat moeten we nou? En dan zegt Jezus, uw hart wordt niet ontroerd. Of zoals het in de Bijbelse, in de Naderlandse Bijbel staat. Uw hart wordt niet geschokt. De enige reden waarom ik de... Naar onze Bijbel niet in mijn handen heb... ...is dat die vier keer zo zwaar is als deze. Dus ik denk, laat ik die NBG maar gebruiken. Ja, maar thuis gebruik ik hem vaak. Gij gelooft in God? Gelooft ook in mij. Kijk, hier hebben we het, hè? Je kunt eroverheen lezen, maar dat moet je niet doen. Gij gelooft in God? U gelooft in God, die een Abba, die een vader voor u wil zijn... ...dus iemand die betrokken is bij u, die u niet in de steek laat... ...gelooft ook in mij... Want de vader heeft mij gezonden. De vader, staat hier niet, andere evangelieboeken. De vader heeft mij verwekt. U kunt op mij bouwen. Alles wat ik zeg, zeg ik niet uit mezelf. Dat heb ik geleerd van de vader, van Abba vader. In het huis mijn vaders, hier hebben we het alweer. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaatsbereid heb, kom ik weder, kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat ook geen zijn mocht waar ik ben. Nou, nou de uitleg. poef, dat is moeilijk. Want, uh, ja, dit is een plaats die duidelijk leert dat we allemaal naar de hemel gaan, hè. Het huis met mijn vader is in de hemel en, uh, ja, hoe is dat nou tot rijmen met Jezaja 2? Want dat zie je, dan zal de wet uitgaan, de Torah. En er zal een vrederij komen op aarde. En er zal de oorlog niet meer geleerd worden. Gods wet zal heersen. God door zijn Torah. Zijn liefde zal wereldomvattend zijn. En dan zegt Jezus ineens, uh, we gaan naar de hemel. Oh ja? Zegt hij dat inderdaad? Laten we het eens bekijken. Kun je het ook anders lezen? Ik denk van wel. Ik denk zelfs dat het moet. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Nou, ik, heb heel... ik ga ze niet lezen vandaag. Er zijn heel veel teksten in het Oude Testament die spreken over het huis van Yahweh. En iedere keer als je dat leest, ja, ik kan geen ander antwoord bedenken. Gaat het om het huis van Yahweh op aarde? Ook geen wonder, want God heeft zijn aarde, zijn planeet geschapen ter bewoning. En niet zomaar ter bewoning, maar dat mensen hem zullen lief hebben en dienen. Dat is de hele doel van Yahweh. Dat is ook de doel van de Sabbatsrust. De komende Sabbat die komt. De echte rust waarin God's wil gedaan wordt op aarde. Dus als... Ja, ik heb het ook eens moeten leren. Ik zeg het in alle nederigheid. Als, je, als God zegt in de genesis... Um, dat hij de zevende dag geheiligd heeft, dan heeft God ook al in gedachten gehad, die sabbatsrust die komen zal. En die steeds dichterbij komt. Heel mooi, dat perspectief. En alles daartussen in de Bijbel gaat uiteindelijk allemaal om, dat, om die grote vervulling die komen zal. Um, waar was ik? Ja, ik ga heen om u een plaats te bereiden. Zie je wel, hoor ik dan zeggen. Ik heb er jaren met vele mensen over gesproken. Jezus gaat naar de hemel, dan ga je toch niet logen. Hè? Nee, ik zeg, dat is zo. Jezus gaat, Yeshua gaat naar de hemel. Hij gaat de plaats bereiden, klopt. Nou, daar heb je het al. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereik, kom ik weder en zal u tot me nemen. Dus dan kom ik terug op aarde en dan zal ik u, jullie voorop, Petrus, Andreas en noem maar op, met mij terugnemen naar de hemel. Oh ja. Maar staat dat er, staat dat er, dat hij zal terugkomen en dan de discipelen met hem zal meenemen naar de hemel, weer een keer terug. Dat staat er niet, lieve broeders en zusters. Want Jezus gaat wel een plaats bereiden bij de Vader. Maar die plaats die hij aan het bereiden is, nu al, is de plaats in het Koninkrijk van God op aarde. Op dat doel, op dat Jezaja Twee, die ik in het begin heb voorgelezen, in vervulling zal gaan. De sabbatsrust hoeft niet in de hemel. De sabbatsrust moet op aarde komen. De oorlog, aan alle oorlogen ophouden te bestaan. Daar moeten de volkeren leren dat ze zich moeten onderwerpen aan Gods onderricht. Torah, onderwijzing. Dus Jezus komt weder en zal u tot me nemen, Ja, het is misschien wennen. Maar je moet heel nauwkeurig de Bijbel lezen. Want Jezus komt terug om vanuit Jeruzalem te regeren. Het is nu eenmaal zo. Het is nu eenmaal zo. Hij is de Messias. Hij is verworpen, maar als hij terugkomt, dan komt hij als de triomferende Messias. Hij wordt niet meer als het lam geslacht. Dat is al één keer gebeurd. Maar als hij nu terugkomt, dan komt hij als de leeuw van Juda. De Jood bij uitnemendheid. Jezus, Yeshua. Ja, en dan komt hij terug. Nou, u mag zelf raden waar. Maar het is op aarde. Het is ook in Israël. En Zachariah hoofdstuk 14 heeft daar wel iets over te zeggen. Dat gaan we nu niet lezen. Maar hij komt terug. En ik meen dat er hele groene gronden zijn. te geloven dat hij terugkomt op de Olijfberg. Zoals Zacharië 14 leest. Opdat ook gij zijn mogen waar ik ben. Dus opdat gij zijn moogt waar ik ben. Dus Johannes, uh, Petrus, Andreas, Judas, noem ze maar op. En wij, als we trouw blijven aan de aan Yahweh, wij zullen dan zijn waar Jezus, waar Yeshua is als hij teruggekeerd is naar de aarde. Hij gaat naar de hemel om een plaats te brengen. Het bereidingsproces, dat hele proces van voorbereiding, daar valt veel meer over te zeggen dan ik nu ga doen, dat speelt zich af eerst op aarde, dan gaat hij terug, gaat hij de discipelen verlaten, dan gaat dat bereidingsproces, voorbereidingsproces verder. Hij is een hoge priester voor ons, al die tijd, al die eeuwen. En dan komt hij terug om het koninkrijk van God op te richten. Johannes 14, daar, ben ik, daar zijn we nu hè, En waar ik heen ga, daarheen weet. Gij de weg. Thomas zei tot hem: Heer, wij weten niet waar je heen gaat. Hoe weten we dan de weg? Jezus zei het tot hem. Ik ben Ego Ik ben de weg. Ik ben de weg. Ik ben de weg. En nog veel meer dan dat. De waarheid. En het leven. Dan hebben we het woordje waarheid weer. Niet het. Nu voor het eerst de waarheid wordt gesproken, alsof God al die eeuwen daarvoor geen waarheid heeft gesproken. Nee, maar hij is de, de waarheid in de zin van uh, trouw. Hij bevestigt Gods wat God heeft beloofd in de Torah en de profeten. Ik ben de waarheid. Ik ben degene waarvan God door Mozes en door de profeten al eeuwen daarvoor gesproken heeft. Ik ben de grote, uh, de grote amen. En zo wordt het ook gezegd in een van de brieven van Paulus aan de Korinther gemeente. Ik ben de weg. Oh, het valt daar veel over te zeggen. Ik moet een keuze maken. Ik wil iets voorlezen uit Hebreeën 10, vers 12 tot en met ja, 20. Want daar de wet slechts een schaduw heeft de toekomstige dingen. En het enige wat ik kan zeggen is dit. Als ik, als ik het in een one-liner, in één zin moet zeggen. Ik zeg mijn beste broeder en zuster. De bergrede gaat over de tien geboden. Jezus gaf uitleg. De tien geboden. Hij had het niet over offeranden. En de brede tien gaat het over dieroffers. Dus wat wil je nu zeggen? Maar toen las ik later thuis, uh, las ik verder in hoofdstuk 10. En toen dacht ik, ah, oh, dat heb je niet gezegd, dat had je ook nog kunnen zeggen. Want in hetzelfde hoofdstuk, Hebreë 10, staat nog iets anders dan de dieren overhanden. Mooi hoor. Want daar staat, uh, even kijken, vers 16, dit is het verbond waarmede ik mij... Aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun harten leggen. Dus het gaat niet alleen over dierovers. Ja, die wet, een voorafschaduwing, natuurlijk. Die dieroveranden zijn vervuld in het offer dat het Lam Gods bracht. Maar er staat ook dat er een nieuw verbond komt: een nieuw verbond. En God zal zijn wetten in hun harten leggen, zetten, plaatsen, hoe je het noemen wil. Oh ja. Ja, maar het mooie is, het nieuwe verbond is er nu al, maar broeders en zusters, het is eigenlijk een vernieuwing. Want er komt een tijd, als Jezua terugkomt, dat dat nieuwe verbond, dat die vernieuwing ook zal plaatsvinden tussen God en zijn volk Israël. Dan nog een keer. Die wetten worden nu al in onze harten geschreven, maar dan als Israël tot bekering komt, straks, dan worden Gods wetten opnieuw in hun harten ook geschreven. Dus ik zou het zo willen samenvatten. Prachtig, hè? God schaft zijn wetten niet af. Hij schrijft zijn geboden niet af, maar hij schrijft ze op. Hij schrijft ze op, op hun harten, zoals ze in onze harten worden geschreven. Oh, nu heb ik nog niet... Uh... Niets gezegd over de weg. <lacht> in Hebron 10. De weg. Nou ja. Vers 19. Daar wil dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten. om in te gaan in het heiligdom. door het bloed van Jezus. Yeshua. Het is in zijn bloed, hè. dat wij gerechtvaardigd worden. Laten we dat nooit vergeten. Zijn gehoorzaamheid aan de Torah. Daarom kon hij de rechtvaardige zijn. De rechtvaardige liever voor onrechtvaardige stierf. Langs de nieuwe en levende weg. De nieuwe en levende weg. En dat is hij. De levende weg. Het is zelfs zo dat, in het boek Handelingen lees je dat, ik zal het nu niet opslaan, dat de discipelen, de gemeente van Yeshua in de eerste eeuw, werd de weg genoemd. De weg. Die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. In zijn vlees, En wij een grote, hoge priester hebben. Oké. Okay. Want er valt natuurlijk heel veel te zeggen. Maar Jezua heeft ons verenigd met Abba Vader. Maar Jezus zegt ook, ik ben de waarheid. Oh, daar heb ik eigenlijk al iets over gezegd. Dat is waar. Um, laat ik dan een keuze maken. Um, openbaring 3. Openbaring 3. Vers 4. Nou, zit ik ernaast? Uh, nou, misschien is het vers 7. Ja. En schrijf, zegt Jezus, aan Johannes, de apostel Johannes, aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige. De waarachtige die de sleutel Davids heeft. Mooi hè? De waarachtige. Niet omdat Jezus nou voor het eerst eens waarheid gaat vertellen. Hij heeft nooit anders gedaan dan waarheid gesproken. Maar Hij is de waarachtige. Hij is degene die, eh, waarop je kunt vertrouwen. Omdat Hij bouwt op zijn vader Yahweh. En op alle beloften die Hij gegeven heeft in de Torah. Dus Jezus, Yeshua, is de waarheid. Nou, dit is niet populair, wat ik nou gezegd. Ja, misschien hier wel, maar het is niet populair. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, maar wacht even. Er zijn verschillen, er zijn zoveel religies in de wereld. Hoe kan Jezus nou de weg en de waarheid zijn? Er zijn, ach, had Boeddha ook niet waarheid? Mooie dingen gezegd. Um, oh oh nog erger, wat ik nou gezegd. Hebben de moslims ook geen waarheid? Want ze zeggen er is maar één God. Allah. En zij verwerpen de God van het christendom. in zoverre de kerken zeggen hij is de drie enige God. Oh oh. Ja, die moslims kunnen het de dominees ook wel heel erg moeilijk maken hoor. Maar kijk, als Jezus de waarheid is en de weg. en als God nog nooit zo gesproken heeft als door hem en in hem, zijn zoon. ja, dan kunnen we er dan kunnen er geen tien of twintig of honderd religies zijn... die even waar zijn en even goed en even trouw aan God. Dat bestaat niet. En dat is moeilijk om te bevatten voor vele mensen. Zeker in deze tijd. Er zijn zoveel waarheden. En dan heb ik het nog niet eens over die uitspraak van Pilatus... van wat is waarheid. Dan heb ik het nog niet eens over. Want mensen die zeggen van ja, maar er is toch veel waarheid in... in de islam, in de, bij het boeddhisme, in het hindoeïsme... Uh, er is zoveel waarheid elders hè, in de psychologie. Ja, het zal best zo zijn. Maar niet de waarheid. Het is niet Gods stem die spreekt. Gods stem spreekt door en in Jezua, zijn zoon. God heeft alles gegeven. Echt alles. En om deze waarheid niet serieus te nemen. Dat is eigenlijk het ergste wat je in de ogen van Yahweh kunt doen. God die Abba Vader is, die erbij betrokken is, die er is voor ons. Die niet bestaat, ja Allah bestaat, of tenminste, als ja, God bestaat. Ja, God in Arabisch heet God toevallig ook Allah, dus oké. Okay. Zwa, Allah. Maar, er is maar één God, je mag hem ook Allah noemen, maar het is wel de Allah, God van de Heere Yeshua, Messias, of Jezus Christus. Want ik schaam mij niet om af en toe ook de, de naam Jezus Christus te gebruiken. Want u weet, zoals ze brand heel goed, dat beide namen, de Hebreeuwse en de Griekse naam, exact dezelfde betekenis hebben. Jezus, Je komt van Yahweh, en zus komt van Tzitzo. Het Griekse woord Sizo betekent redden, Yahweh redt. Yeshua, precies hetzelfde, Yahweh redt, dus daar ga ik niet over ruzie maken. Ik hoop dat u het niet met mij doet, dat denk ik ook niet. Het gaat natuurlijk om waar het om gaat. Er is geen naam. Onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. En dat is de naam van Jezus, de naam van Yeshua. Want hij heette natuurlijk in het Hebreus wel Yeshua, duidelijk. Nou blijft er nog één ding over van nu. Um, Jezus heeft gezegd: Ik ben de weg, de waarheid. Er was nog iets. En het leven. Oh, dat is mooi. Nou, daar wil ik dan tot slot een paar dingen over zeggen. Ja, het zal toch nog iets langer duren dan een paar minuten, vrees ik want ik ken mezelf, eens even kijken hoor, het leven. De aarde, je zei het twee. spreekt over de tijd die komen gaat, dat, de, dat die vol zal worden met mensen die waardig zijn volgens Gods eigen goddelijke maatstaven. Staven. Laten we alstublieft niet denken dat leven alleen maar is uh, zonder ophouden maar leven en ademen en... Er komt geen eind aan. Ja, maar dat verstaat Yahweh, onze God, niet als leven. En dat bedoelde Jezus ook niet toen. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is veel meer dan dat. Want leven is leven in relatie met Abbe Yahweh. Leven verbonden met die verbondsliefde van Abbe Yahweh. Wat heeft het anders voor waarde? Nou, daar wil ik nog iets over zeggen. Um, zomaar willekeurig, ik heb drie versen opgeschreven, die zal ik dan wel gebruiken nu. Um, eerste vers komt uit uh, tweede brief van, van Paulus aan Timotheus, vers 10. Een prachtig, een prachtig vers. Ik kan niet genoeg van krijgen om dit vers te lezen. Schaam je dus niet voor de getuigenis van onze Heer of voor mij, zegt Paulus, maar wees medebereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade. Die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Het is al gegeven voor eeuwige tijden. Zoals Abraham die, die landbelofte werd gegeven. We hebben meerdere beloften, maar de landbelofte. Maar hij heeft het nooit ontvangen, maar het is wel gegeven in belofte. Het is gegeven. Maar er staat gelukkig ook bij, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus. Maar nu komt het. Die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Hij heeft de, de, de dood niet overwonnen. Hij heeft de dood niet van zijn kracht beroofd in de zin van, oh, nou kan hij verder met ademen. Want het ademhalen blijft nou doorgaan. Nee, om een relatie te kunnen hebben met God. Om God te kunnen loven. Om God te kunnen aanbidden zoals we wekelijks doen. En hopelijk ook door de week. Om God te eren. Ook in onze levenswijze. Je gaat toch niet als kind met je vader of moeder. Het is maar welk beeld je nu wil gebruiken. Om van nou ja, dan gaan we samen naar elkaar zitten. Dan gaan we samen ademen. Het is toch veel meer leven. Een relatie is toch oneindig meer dan alleen maar in die enge zin van het woord leven. Het is betrokken zijn bij elkaar. Dat is leven. En wat is het mooi dat God betrokken is bij ons. En dat Jezus onze leidsman en volleinder des geloofs, andere tekst die in Hebreeën staat, betrokken is bij ons. Hij zal ons niet begeven. Ja, weer niet. En onze hoge priester Jezua, evenmin, staat in Hebreeën. Hij zal ons niet verlaat, hij zal alles niet begeven. Ja, dan moet ik even zeggen, um, ik begrijp heel goed dat wij wel eens het gevoel kunnen hebben, en misschien wel eens meer dan eens, dat God ons wel verlaat. Um, ik moet er toch iets over zeggen, niet te veel, maar natuurlijk... Uh, is het leven niet allemaal roze geuren manenschijn? God beproeft ons en het kan zeer, zeer zwaar zijn. En dan lijkt het echt, en zo voelt het ook, alsof hij er niet meer is voor ons. Maar daarom hebben we dat woord. Hij zegt, ja maar ook als dat gebeurt, dan ben ik er toch. Zelfs als wij hem verlaten, dan is hij er toch voor ons. En hij begrijpt wat er in ons omgaat. En eens zal hij ons... Dat later voelen. Andere tekst, Hebreeën, we gaan weer terug naar Hebreeën, hoofdstuk 9. Hebreeën 9, vers 12 en 13. Prachtige versen. Ja, ik zeg dat wel vaker, prachtig, maar als ik dat zeg, dan bedoel ik dat. Als ik over een vers zeg, dit is prachtig, dan heb ik daar ook een bedoeling mee. Hebreeën 9. Eens even kijken. Uh, nou, we kennen de context natuurlijk. En dat niet met het bloed van Bokken en Kalveren. Hè, dat is die, die schaduwbeelden, die zijn vervuld. Oké, okay, dat weten we natuurlijk. Niet van deze schepping. Maar met zijn eigen bloed. Maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Daar is hij trouwens ook aan het voorbereiden, die plaats. Voor zijn volk. Daar is hij aan het voorbereiden. Maar die plaats komt natuurlijk hier, hè. Ja, niet in deze zaal. Ja, misschien ook wel. Maar hij komt natuurlijk op aarde. Waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Oh, oh. Nou, maar ga ik iets zeggen. Dan nou ga ik tegen de haren van enkele mensen strijken misschien. Hopelijk niet hier. Hopelijk niet. Maar in de wereld wel, hoor. Zelfs in kerken. Ik heb eens een keer uh, gezegd, oh meer dan eens, ja, jullie geloven wel dat uh, Yeshua of Jezus dan uh, de drie-enige God is, of althans één uh, van de personen binnen de drie-enige God. Ja, dat geloven jullie wel, maar wisten jullie dat de Bijbel leert dat Jezus ook verlossing nodig had? Oh Martin, wat zeg je nou? Je gaat toch niet zeggen dat Jezus, de gehoorzame zoon, verlossing nodig heeft. Nee, hij heeft geen verlossing nodig van de zonde. Hij was een vlekkeloos land. Hij had nooit gezondig, hij had volkomen, hij vanuit liefde, hè? De vader gehoorzaam. Het was zijn leven om de vader lief te hebben. Het was zijn leven om Gods verbonsliefde lief te hebben. Het was zijn leven om de vader te dienen. En toch had hij verlossing nodig. Hij lag dood in het graf. Is dat moeilijk? Wie heeft hem opgewekt? Zijn vader. Heeft hij zichzelf opgewekt? Ik ga geen antwoord op die vraag geven, het is een rare vraag. En wat staat er in Hebreeën? Waar vele mensen over gestruikeld zijn, vroeger toen ik met ze sprak. Of tenminste hun wenkbrauwen fronsten. Of denken van, waar heeft hij nou over? Ja, nu, nu moet hij echt het spoorbijster zijn. Maar wat staat er? Wat staat er? met zijn eigen bloed binnengegaan... waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Nou ja, ik las er vroeger ook overheen, ik geef het toe. Maar uh, in het Grieks staat de constructie... die betekent waardoor hij voor zichzelf... een eeuwige verlossing verwierf. Wat ga je zeggen? Had Jezus verlossing nodig? Hij was toch zonderloos? Hij stierf toch voor ons? Hij was toch te gevaar? Ja, natuurlijk... Maar waarin had hij dan verlossing nodig? Nou, we hebben het ook gelezen in 1 Timoteüs 1, of 2 Timotheus 1 was het, vers 10. Hij moest, toch, hij moest toch de dood van zijn kracht beroven? En dan zitten er twee kanten van de zaak. Hij was de gehoorzame Messias, de dienstknecht, Jezaja 53. En God op wie hij vertrouwde, Abba Vader, die heeft zijn zoon door zijn majesteit uit de dood Opgewekt. Dat kon Jezus niet, dat kon alleen zijn vader. Het was een geweldige samenwerking tussen die twee, maar de een is de schepper en de ander is de zoon. En als wij dit beeld uit het oog verliezen, dan gaat alles fout in de, in de uitleg van de Bijbel. En daar vind ik het zo prachtig dat het hier ook tot uitdrukking komt. Maar ja, als je erover heer leest, um, oké, okay, kan gebeuren. Maar het is, uh, is wel de betekenis. Dan heb ik nog één tekst en dan ben ik eigenlijk uh, klaar. Ja, ik heb eigenlijk heel veel teksten nog, maar u weet, ik, ik breek daar op een gegeven moment af. Hè? Dan denk ik, dat vind ik wel genoeg voor één keer. Maar ik ga nu even naar handelingen 26, vers 23. Als een getuige, ik begin bij 22, die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag sta ik dus hier voor kleine groot. Dat was uh, Paulus, hè, voor koning Agrippa. En die zegt, uh, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben. Dus de profeten en Mozes hebben wel degelijk waarheid gesproken. Natuurlijk. Dat geschieden zou namelijk dat de Christus, Messias, zou leiden en dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk, en aan de heidenen, broeders en zusters. Juist daarin was Hij de weg, de waarheid en het leven. Maar zoals ik al zei, leven is meer dan opstaan uit de doden. God kan ons uit de doden doen opstaan. Hij kan dat zelfs en ons gewoon laten ademen. Laten leven, in welk lichaam ook. Maar dat is nog niet leven. Toen Jezus verwekt werd in de maag Maria, toen ontstond in, in de buik van Maria dat kind, dat heilige dat verwekt werd. Dus dat is ook de reden dat Jezus Zoon van God wordt genoemd. Maar zelfs dat was niet voldoende. Zelfs dat was niet voldoende. Want als je Filippense 2 leest, en ik kan veel meer teksten citeren, maar dat zullen we nu niet doen, dan zul je zien dat dat niet de reden was waarom God zijn Zoon uit de doden heeft opgewekt en verhoogd. Het feit dat Jezus Gods Zoon was, was niet reden genoeg voor de Vader om hem uit de doden leven te maken en hem te verhogen tot aan zijn rechterhand. Nou, wat was dan wel de reden waarom hij zijn Zoon opwekte? Heel eenvoudig, broeders en zusters. Zo voor de hand liggend. Dat was zijn gehoorzaamheid... aan Gods geboden. Gehoorzaamheid aan de Vader. Al was Jezus honderd keer, en dat was het al... zo van God geweest, maar hij had de Vader niet gehoorzaam. Dan had de Vader hem nooit opgewekt. En dan hadden wij ook geen perspectief gehad op de opstanding. Dan waren wij verloren in onze zonden... Wij waren de meest beklagenswaardigste mensen van allemaal. Ook al hadden wij de mond vol van... Nou, noem maar op wat er in de Bijbel staat. Maar als Jezus niet de gehoorzame zoon was geweest, dan waren wij verloren in onze zonde. En dan was Jezus zelf, onze verlosser, niet opgewekt. En dan kunnen jullie je goed voorstellen wat een overwinning onze Heer heeft geboekt in zijn leven en dood. Welke een overwinning. Neem Gethsemane. Die hof. Die geweldige hof. Ja, er was nog een keer een hof en tuin. Maar daar ging het helemaal fout, Genesis. Met die slang, weet je. Maar daar heeft Jezus de grote overwinning geboekt. En hij heeft gevochten hoor. Ik denk dat wij dat niet volledig kunnen beseffen. Want Jezus was niet zoals het consilie van Galzadon Galse leren in de vijfde eeuw. Bestond niet uit twee naturen. Een menselijke en een goddelijke natuur. Nou, als je daar echt over nadenkt. Neem, neem van mij aan, daar heb ik heel erg over nagedacht in mijn leven. Maar Jezus had een eigen... Psychologisch kan het helemaal wel niet, maar goed. Jezus had een eigen wil. Zoals wij allemaal. Ieder mens heeft een eigen wil. En hij moest die wil verlogen. En op het zemen, daar kwam het er echt op aan. Ja, het kwam er al op aan, in die verzoeking in de woestijn, zo, zo, al die jaren dat het moeilijk was. Maar toen kwam het er echt op aan. Want toen moest hij sterven, toen moest hij werkelijk zich buigen. De ziel in hem moest zich buigen voor Yahweh zijn vader. Als hij toen geweigerd had, en dat was zwaar hoor. Want als ik er aan denk, dan lopen de koude rillingen over mijn rug. En hij heeft, u weet wat er gebeurde, hij heeft zo gebeden zweet op als weer als bloed op de grond vallen. En daar gaf hij zijn wil over om de wil van de vader te doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Precies zoals hij in het begin van zijn bediening had geleerd: in de bergreden, in het Onze Vader. U wil geschieden. Maar hij heeft het waargemaakt. Gods wil is geschied. En daar heeft hij de overwinning geboekt. Halleluja. Prijst hem. Prijs God en prijs zijn geliefde Zoon. Onze Heer, de grote overwinnaar van de zonde en de overwinnaar van de dood. Door de machtige hand van Yahweh. Yahweh die belooft, wat Levi ook gezegd heeft. Yahweh die belooft in Jezaja 2, dat er een geweldig rijk van hem zal tot stand komen op zijn aarde. Waarin alle dingen veranderen zal. Het aanschijn zal helemaal anders worden dan we nu kennen. Prijs de Heer, prijs Yahweh, halleluja.